Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Troepen van de Syrische hebben presie... lopen avond een bloedbad aangericht in de stad Homs. Volgens een oppositiegroep zijn er meer dan 200 doden gevallen, onder wie ook vrouwen en kinderen. Het leger zou een wijk van Homs van verschillende kanten met granaten hebben bestookt. Sommige gebouwen zijn totaal verwoest, andere staan in brand. Het lijkt erop dat de VN-veiligheidsraad de komende dag gaat stemmen over de veelbesproken resolutie over Syrië. In een afgezwakte versie staat niet meer expliciet dat president Assad moet opstappen... ...maar alleen dat de VN volledige steun geeft aan het Arabische vredesplan voor Syrië. Daarin staat ook dat Assad moet aftreden. Het is onduidelijk of Rusland dat met een veto dreigt zich in die formulering kan vinden. In sommige delen van Nederland wordt vannacht vanwege de kou niet gestrooid... Het zout verliest bij temperaturen van beneden de min 7 zijn werking. Op sommige plaatsen kan het vannacht meer dan 15 graden vriezen. Een van de provincies waar niet meer wordt gestrooid is Zeeland. De politie daar raadt mensen aan om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is en anders thuis te blijven. In andere delen van het land geldt dat advies niet, al worden mensen wel opgeroepen voorzichtig te zijn. Rijkswaterstaat gebruikt nog wel machines met een soort verwarming voor plakaten ijs op de weg. De Amerikaanse regisseur Zelman King is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn erotisch getinte werk. Zo schreef en produceerde hij de film Nine and a Half Weeks met Mickey Rourke en Kim Basinger in de hoofdrollen. Hij regisseerde onder meer Wild Orchid, ook met Mickey Rourke en Two Moon Junction. Ook maakte hij afleveringen van het erotische tv-programma Red Shoe Diaries. Zelman King leed aan kanker, hij is 69 jaar geworden. Het weer het is helder en lokaal mistig. Minima van min 8 aan zee tot plaatselijk min 18 in het binnenland. Overdag is het zonnig en koud met een middagtemperatuur rond min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. It's so So lonely in your country zfmzandvoort.nl zfm. zfm. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderaan.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 We'll mm -hmm. So cynical, got be out of sight, girl, if you lost it all So I know somebody's sad when he's in your room cause I know Baby, late at night, there's some other girl by side And I wanna let you know that he really ought to go And you should believe in me Cause I care, baby, can't you see me?